Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als de terrassen weer open mogen, worden ze een stuk groter. Ondernemers krijgen extra ruimte om hun tafels en stoelen coronaproof neer te zetten, heeft Nu.nl uitgezocht. Meer dan 200 gemeenten beloven meer terrasruimte. Daan heeft een bar in Amstelveen en is blij dat ze daar ook meedoen. Gelukkig heel veel gemeenten. En, uh, gemeente Amstelveen, uh, Aalsmeer, Uithoren, uh, Diemen en ook uh, ouder Amstel... die uh, volgen gelukkig allemaal in ons uh, gebied. En dat betekent dat horecaondernemers straks uh, in ieder geval uh, de mogelijkheid hebben... om weer snel aan een normale omzet te komen. Wanneer dat straks precies is, is nog onduidelijk. Vanavond is er weer een corona-persco van premier Rutte en minister De Jonge. Maar het lijkt er niet op dat ze met veel versoepelingen zullen komen. De verkenners zitten weer aan een Haags bakkie. Annemarie Jorritsma en Kajsa Olongren bekijken wie er met wie in een kabinet zouden kunnen. Op dag twee kregen ze als eerste de Partij voor de Dieren op bezoek. Die heeft wel een idee. Als de VVD opschuift, de VVD, D66 en alle andere partijen die de klimaatcrisis erkennen, net als de Partij voor de Dieren. Wilt u graag meedoen? Ik wil heel graag dat we de klimaatcrisis gaan oplossen. Dus ik hoop op een progressief kabinet waar de Partij voor de Dieren aan mee kan doen. Ook de leiders van andere kleine partijen komen vandaag langs. Minstens zes Nederlandse darters zijn benaderd voor matchfixing. Ze kregen DM's met de vraag of ze een wedstrijd wilden verliezen... of dat ze minder 180'ers wilden gooien dan hun tegenstander in ruil voor geld. Gokkers kunnen met zo'n afspraak flink cashen als ze inzetten op een wedstrijd. Maar het mag niet, matchfixing is verboden. En voetbaltrainer Peter Bos moet op zoek naar een nieuwe baan. De oudcoach van onder meer Vitesse en Ajax is ontslagen bij zijn laatste club, Bayer Leverkusen. In december stond Bos met zijn club nog tweede in de Bundesliga. Sindsdien werden er bijna geen punten meer gepakt en werd de club ook Europees uitgeschakeld. Het weer blijft droog, soms wat zon en gaat of 12. Morgen wat meer wolken, maar wel iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar in de kop van Noord-Holland komen nog wel misbanken voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wall Street Shuffle. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat uh, wisten we. Dat wisten we, jongens. Ja, uh, kan je nog herinneren, Jaap, dat. Uh, we hadden het net even over Zandvoort, zijn naam, maar ja. over Zandvoort uh, gesproken. Ja. Het uh, schip, de Santa Kiriaki, die in begin 60er jaren was aangespoeld. Ja, hmm. ja. Ik ja. dat nog? Nee, het, Mij zegt het niks, het nee. zal wel, denk ik, voor de mijn tijd zijn. Uh, Santa Kiriaki. Santa Kiriaki. Een uh, Grieks vrachtschip ja. wat uh, tussen Uimuid en Zand en Bloemendaal was aangespoeld. Ja, ging met z'n allen heen. Ja, een ja. ja. beetje Jutte. Grote. Fiets. Ja. Ik kan me dat zo herinneren, jongen. Dat, ding ja, dat je, je zo'n boot. Zeg maar, op strand geworden ge ja. is. Dat is zo groot, ja. zo hoog. Het was een heel klein bootje ja. was eigenlijk. Ja. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Ja. Ja. Zeg mij niks meer. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hey, hoor, nou, ik ben. Ik ben uh, jullie weten, ik ben net verhuisd. Hè? En, uh, uh, uh, uh, de verkoopprijzen van. Uh, van uh, de, de, de, de, de huizen in. Uh, in Haarlem. Uh, is tussen. Uh, 2019 en 2020. met 7,1. Uh, uh, euro gestegen, oh, procent uh, gestegen. In Bloemendaal is dat 3,8 procent. In de is dat 8,3 procent. In Heemstede is dat 3,3 procent. Dat valt me tegen trouwens. Hm. In, Heemstede. in Velsen is het uh, 5,3 procent. Maar in Zandvoort is het 12,6 procent. Ja, de gemiddelde ja. woning kost hier uh, 459.700 euro. Hm. Ja, en een goedkoopste huis kan je, kan je, kan je kopen in uh, uh, Pekela. Oude of Nieuwe Pekela? Nou... Dat da staat er niet helemaal bij. Dat ja, staat er ja, niet ja, bij. Ja, maar dat, uh, dat is een veelheid van verschil. Er kost een gemiddeld huis van 164.000 euro. En de duurste huizen vind je in... Nieuwe Bloemendaal. Bloemendaal. Bloemendaal. Ja. Bloemendaal. Ja. Bloemendaal jongens. Daar lag de ja. uh, gemiddelde verkoopprijs in 2020 op 863.000 euro. Ja. Van de tien duurste gemeenten liggen er sowieso maar liefst zeven in onze provincie. Ja, denk daar niet licht over geven. Ga je nog even terugkomen tot dus Santa Kiriaki? ik oh, ja. dacht dat je de foto's dan. Nee? Ja, ja, ja heel uit. leuk. Oh, wat goed. Ik <laughs> heb foto's gevonden, de beelden. Maar hij, hij is gestrand bij enmuide Jullie oh, zijn ja, dus in de. Ik dacht dat het aan dan, maar. Nee, het is zon, maar, uh, nee, dus bij okay. Tenminste, volgens de beeldbank uh, okay. uh, is hij gestrand. In, in 1966 tijdens een storm. Zie je, ja. Toen was ik er nog niet. Nee, ik wou zeggen. was er nog net niet. 12. Oké. Ja, ja jullie wel, maar ja, het, ja, kijk, uh, was, kijk, het, was, het schip was 96 meter lang en 14 ja. meter breed. Dus ja, het, was het was geen het kleine ton. jongen. Nee, nee. Maar toch wel. Als je 100 toch meter wel. lang bent bijna en 14 meter breed, dan, dan ben je toch een aardig Dat is een, een behoorlijke, uh, behoorlijke uh, joekhol. die je daar hebt. dat je het allemaal nog weet. Ja, die dingen uit je verleden. Het zegt mij niets. Maar nee, het is een paar jaar geleden ik Waarschijnlijk hebben zij ook in 1963 op een bevroren zee. Ja, wij niet. Tenminste, uh, ik nou, weet niet, jij dus, bent er misschien net. Was, nee, jij, was, was er net ja. jij was er net. Ja. maar. Want ik uh, weet nog dat het, uh, het uh, prikkeldraad bovenaan boven aan de reep was weggeknipt. Ja. en dan kon je dus met je sleetje. Ja. oh ja. kon boven en je ja. een jezusvaart. Ja. ging je nog. en dan stond de zee, zee op ook nog. Ja. Ja. Ja. ja. dat kon ook bij het heuveltje met Zwanen meer als er genoeg sneeuw ligt. Ja. Dan kon je vanaf het heuveltje bij het Zwanenmeer zo het Zwanenmeer op. Ja, het ijs op. Toen hadden we ja. nog winters. Ja, prachtig was dat. Ja. De dat dat waren er nog inderdaad winters. Dat waren nog ja. de tijden. Ja, ja. Hey, en uh, wat ik. Uh, uh, goede redenen om uh, uh, um je verkering uit te maken. Het zijn natuurlijk een aantal, hè? Ja. Kun je bedenken. Iemand heeft een liedje over gemaakt, toch ooit? Fifty Ways. Ja, tu je lover. Ja, dat is een appel. De Love van Your liever. De Love, you to love to Your liever. Ja. Um, dat is een. een um, een man, een Amerikaan natuurlijk, die was uh, veganist. En uh, hij had een vriendin en dat ging eigenlijk allemaal goed. En hij had haar voorgesteld om ook veganist te worden. Veganist is iets verder dan vegetariër, dus dat is dus mm -hmm. wel hard hoor. Een, een broer van Pia. Nee. Ja, precies, ja. inderdaad. Mm -hmm. En, uh, <laughs> maar dus wat het <laughs> was, hij dacht namelijk dat het vreemd ging. Dus is hem, <laughs> hij is eraan volgen. Hij dacht dat ze een, een vriend had. Ja. <laughs> uh, dat is dus niet het geval. Ze heeft het toch uitgemaakt. Want ze zegt gewoon oh, stiekem elke dag bij de McDonald's te eten. <laughs> dat is oh jeetje. Maar ja, had dat hij is ook een reden om het uit te Ik ben veganist en mijn vrouw eet bij de McDonald's. Toch te veel. Ja. Help mij. Ja, want op een gegeven moment zie je toch een, uh, een optisch verschil uh, zich uh, aandienen. Ja, dat ja, stukje stukje augurus. Als... Dat nog ja. niet zo erg, maar dat er is natuurlijk een heel stuk uh, burger nog. Ja, maar plus dat je in volume aardig toeneemt, denk ik, Als je elke week... Als je elke dag een burger doorheeft, is er een documentaire over gemaakt, hè? Ja, hij heeft een journalist drie of vier maanden lang ja. hamburgers gegeten. Van McDonald's. Maar die kwam lelijk aan ook, hè? Zo, ja. ze... uh, de dokter heeft gezegd dat hij ermee moest stoppen na 22, 23, 23 dagen... omdat, omdat ze, uh, alles ging verkeerd, alle, alle meters sloeg in het roodje. Oh, ja, ja. ja. Je lever stopt ermee, je nieren ja. zijn niet oké. Okay. Uh, uh, Bizar, he? Ja, Het is lekker als een burgertje, maar... Af en toe, ja. Nou, Je, slagader, slag, je eens a, per jaar. Je adertjes zetten vol. Bij McDonald's? Wat? Ja. Nee, nee, helemaal niet meer. Ik, ik ben er helemaal klaar mee, eerlijk gezegd. Moeten moet er niet aan denken, junkfood. Ja, Eens per jaar... Uh, junkfood? Uh, junk ja, behalve Danfer dan, want dat is toch wel... Ja, een, dan, ja. dan, dan, dan, dan noem je ook wat zeggen, op. Ja. Frank, uh, kijk, daar, dat, dat zou ik nog wel willen doen. Ik altijd aan het verhaal van Manne Stui... hier rechts van mij gezeten ja. denken... die dan uh, eerst op zaterdagochtend... Uh, twee haringen scoorde bij Adi ja. Koper. Ja. ja. Uh, vervolgens uh, nog even snel... Patatje. een uh, patatje bij Danfer meepakten. Dan naar boven. Om zich een weg naar boven te banen... naar aan de rechterkant Giroudi... Ja. Ja. En na het, het nuttigen van ijs haalde hij net aan de Noorderstraat. Ja, ik, ik, ik, ja. moest, ik woonde in de Noorderstraat, dus het was twee <laughs> haringen. dat je dan ja. ver uh, milkshake ja. erin. En dan heel snel naar huis, want dat was natuurlijk gewoon uh, ja. de, de buikloper. Ja, ja, dat was inderdaad een bange hier in de wc. Gewoon. Ja, de, de je, je, je, je mag je zandvoorten te noemen als. Nou, dan vind ik dat wel Ja, dan, uh, als je hebt in de toch? heb je ook, weet je, maar ja. ik vind het, als je gewoon twee haringen eet, met je dan ver milkshake erin duwt. Ja. En dan gewoon binnen tien minuten jezelf niet helemaal leeg kakt, dat je dan gewoon een, een spelletje moet krijgen. Het leuke ja. voor jou is dat je, dat zie, je, je ziet het helemaal nee, niet. <laughs> nee, bijna niet. Nee, bijna niet. Nee, bijna niet. Uh, uh, maar dan kan je met... Dat is wel, toch wel even een mooi bruggetje naar iets toe. Hè? Ja? Want als je dan thuis bent... dan kan je toch even je afstandsbediening pakken... televisie kijken. Kortom, Tino... hebben we nog iets uh, ja, te zien en te beleven op de ja, tv? ja, ja, ja, ja. Het duurt wel lang, jongens. Zullen we Meestal eerst een plaat, ja, plaat ja, draaien? Ja. Ja. Nou, dat is goed. Dat is goed. Gaan maar we beginnen gaan. maar met uh, oh. de gewone, uh, gewone beeldbuis. Ja, maar zullen we eerst een plaat draaien? Ja, die, die heb ik al, want uh, we hadden het? het over... Uh, is het met duiven? Nee, Paul Simon zei het toch net? Oh, ja. Dan ga ja, ja, ja, ik hem even, you even you draaien. 50 Ways to Leave Your Lover. All right, there you go.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 Simon, was dit uh, 50 Ways to Leave Your Lover? I, uh, we laten Ger even buiten beschouwing, want uh, daar uh, hangt weer... Het uh, uh, uh, is uh, telefoondag uh, vandaag, heb ik een yeah, beetje het idee. Yeah, is, uh, um, goed, uh, we gaan even... Maar wel, er zit wat, uh, een knop op dat ding, hè? Ja, ja, je kan uit. hem ook uitzetten. Maar, uh, we gaan het even hebben over die kijkbuistips, want uh, de, die hadden we al ingezet... maar toen ging er nog even een plaatje tussen ja. door. nou, dan, Francisco. Ja. Yeah. Oké, okay. uh, nee, vanavond vond ik van niks bijzonders. Woensdag uh, is, als je ervan houdt... nou, You See Me 1 en 2 op Veronica om half negen. En daarna het vervolg om kwart voor elf. Dat is uh, uh, ja, die illusioniste film. Dat ja, is een prachtige film. Grotere uh, bekende uh, namen. Mooie film, gewoon lekker wegkijken. Woensdag, half negen bij Veronica. Donderdag uh, om acht uur op Fox. A Beautiful Mind. Wat een hele mooie film is. van Russell Crowe, dat gaat over uh, John Forms. John Forbes was een man die uh, schizofreem werd. Dat was een uh -huh. briljante wiskundige. Hij heeft uiteindelijk ook een Nobelprijs gewonnen. Uh, in 1994 kreeg hij die prijs uiteindelijk. Het is een prachtige film. Het gaat over schizophrenie. Russell Coyne. Geweldige, geweldige film. Huh. Het gaat over het wiskundige Cine Forbes. Uh, dan op SBS 9 donderdag. Als je er zin in hebt. Als je echt zin in hebt in een beetje uh, Clint Eastwood. En Old School, dat vind jij ja, ja, wel leuk. Ja, ja dat ja. dacht ik altijd leuk. Had. Half negen, de tweede Dirty Harry film, dat is Magnum Force in 1973. Leuk. Uh, de eerste Dirty Harry was in 1971. De tweede was natuurlijk uh, uh, Magnum Force in 1973. En aaneengesloten de Enforcer uit 1976. Dus ja. dat is, klinkt iets hoe het grootpistool, boeven, ja, schieten. En ik ja. vind ja. het helemaal zo leuk, omdat dat hele sfeertje van toen de tijd... in Amerika met al die grote sloepen. Ja. Dat vind ik helemaal geweldig. Ja, dat, dat ja. is jouw film. Is dan gaan we even een net... En in mijn tempo gefilmd ook. Hè? Ja, ik wou het zeggen. Want het is uh, tegenwoordig met het geflits en het gedoe. En dat, het... Ah, dat is af en toe nou, die is, gek ja, Als kan. die auto's in beeld komen, duurt het al gewoon zeven seconden... voordat ze weer uit beeld ja. rijdt. <laughs> Zo lang zijn die auto's. <laughs> uh, Netflix, jongens. Uh, ook nog. Er is een nieuwe serie heet The One. Dat is best een heel uh, indrukwekkende serie. Het gaat over het, een, een, uh, mensen die hebben iets bedacht waardoor je de ideale match hebt. Dus als ik jou een haarzakje van jou pak... Hmm. dan is er iemand die op de wereld... jouw ideale, dus de liefste van je leven... dat is uitgezocht dan oh. Nou, ja. ja, Daar komen allerlei intriges mee. want als dat kan, dan kun je ook iemand... Zijn andere haar opsturen of iemand ervoor voorkomen. Prachtige serie, The One heet het. Um, uh, wat er op dit moment... Uh, uh, is, is een film die heet The College. The College? En dat gaat over het schandaal... wat er uh, in de, uh, 2018, 2019 was... Dat waren namelijk hele rijke Amerikaanse mensen. En die betaalden geld aan een tussenpersoon... om hun kinderen op de, uh, op, wow, op, op yeah. de colleges te krijgen, op de universiteiten. Mm, yeah. En dat was een heel schimmig spel. En dat is helemaal uit dit is een soort, uh, re, uh, het is re reenactment re van uh, een documentaire. Maar ook met het uh, spel erin. Huh. Door Matthew Modine, wat een goede acteur is. Dus hij speelt de rol van de spin in het web. Dus er zijn krankzinnige, uh, en net, hij is net nieuw de College. En dat is een okay. hele lange, veel langere titel. Maar het gaat dus over mensen die een half miljoen betaalden om een kind gewoon op Harvard te krijgen. Of, uh, ja, ja, ja. En de, door de backdoor. Kijk, als jij in Amerika 50 miljoen schenkt aan een universiteit om een vleugel te bouwen met je naam erop. Dan mag je kind ook naar die school. Dat noemen ze, dat noemen ze de backdoor. Dat moet je 50 miljoen ja. betalen. Maar er was ook nog een tussendeur. Dat noemen ze de side door. En dan moet je een half miljoen betalen en dan kreeg je kind op die school. En dan was die zogenaamd. Een briljant waterpolo Nou, er werden ja. dus foto's gemaakt van de met de waterpolo cap op. In een zwembad. En dat werd dan ja. meegestuurd. Nou, echt krankzinnig, maar het is allemaal gelukt. Um, en uiteraard uh, Drive to Survive uh, loopt Ach. nu de serie uh, over de Formule 1. Als je daar gek op bent, ja. moet je daar naar kijken. Uh, wat ik, erg leuk. Ja, wat ik tot slot nog een hele mooie serie vind is Mindhunter. Mindhunter. Ja, dat is een mooie serie. Ja. Ik ben niet zo van de series, maar deze vind ik wel interessant. Het gaat over het eerste begin van profilen bij de FBI. In Amerika heb je nu een hele afdeling profilers. Dus yeah. dus als iemand 16 mensen in stukken snijdt en ze krijgen het idee dat er een, een seriemoordenaar in Amerika, hebben ze daar wel best wat van, dan kunnen ze daar een profile van maken. En het gaat eigenlijk, Deze serie gaat eigenlijk over de eerste begin van hoe ze dat deden. Dus dat ze kunnen zien aan de manier waarop iemand... Uh, weet je wel, als de modus werkt... Nou, dan is er iemand... Het is een waarschijnlijk een veertiger met een, een stropdas om... die bij zijn moeder woont en linkshandig is. Ja. Op basis van wat dan? Ja, ja, ja. Hele interessante serie. De Mindhunter oh. heet het. En het gaat uiteindelijk over het oppakken van een grote... Uh, grote uh, dat zijn allemaal... Uh, Aanraders, uh, wat mij. Goed, uh, Goed. kijk ik uh, Frank uh, nog even aan. Want heb jij nog iets over de automobiel? Ja, het is niet ja. voor zich nieuws als wel een, een autoverhaal. Oké, oh, okay, dan komt-ie. de Korpers auto -nieuws. Ja, Nee, ik was uh, afgelopen zaterdag... heb ik uh, voor vriend een vriend een Chevrolet Corvette verkocht... aan een andere uh, goede bekende... En die uh, heeft in uh, al van de Rijn... Een, uh, ja, wat, wat ik de mooiste snoepwinkel van heel Europa vind... een grote uh, handel in, in klassieke automobielen. Uh, Amerikanen. En uh, ja, als ik, ik heb toch altijd zoiets... als ik naar binnen kom en ik zie al die uh, grote Cadillacs... en die Lincolns en alles uit, uit de veertiger, vijftiger, zestiger jaren... Dus Bonnie en Clyde. Die grote persjes tapijten staan. Dan, uh, ja, dat doet altijd wel iets uh, met me helemaal... als je erin zit om maar mee te rijden... En zo uh, heb ik uh, laatst uh, gereden in een uh, Cadillac Coupe de Ville in 1950. En dat is, is zo'n apart. Je, je rijdt gewoon in een soort van uh, monument. Maar die is je niet vierkant? Nee, dat is, dat, dat is een mooie ronde. Toch met die mooie ronde, ronde ja, vormen. Prachtig. En uh, ja, zes volt nog weliswaar. Maar goed, als dat allemaal goed werkte dan... Uh, aparte karakteristiek. Helemaal hoe je toen achter dat uh, stuur zat... En ja, Cadillac was natuurlijk de eerste automobielfabrikant die de elektrische startmotor uh, uitvond en de V8 in serieproductie maakte. En die, die specifieke V8-motor waarmee Cadillac kwam in 1949, die hebben ze meer dan 2 miljoen mijl getest. En die hebben ze 100 uur achtereen met 4.500 toeren laten draaien. En daarna gingen ze kijken wat er voor een slijtage was. En die was er nauwelijks, dus allemaal dat soort dingen... Kortom, uit de tijd dat het allemaal niet op kon... dat de brandstof bijna gratis was... en dat men de ruimte had om zich voor te bewegen... in een bankstel op wielen. Hm. En uh, ja, als ik daar dan bij Peter rondloop... en ik zit in al die auto's en zo... dan vind ik dat heel bijzonder. En dan vergelijk ik het onbewust toch met... wat zich allemaal heeft voltrokken in de loop van de tijd... en nu aan moderne automobielen rondrijden. Dus het is zo prachtig om te zien hoe die hele evolutie ooit is begonnen. Dus nou, zo eigenlijk. En, uh, ja, dat, uh, nu ben ik dus helemaal verliefd geworden op die Cadillac in 1950. Maar als ik die zou kopen, dan moet ik, buiten het feit dat ik iets moet bijleggen... moet ik mijn twee andere sloepen verkopen. Dus ik weet nog niet of ik daar uh, rijp voor ben. Maar ik heb wel met mijn zoon alvast een stuk gereden met die Cadillac. Dus dat was heel bijzonder. Ja. Maar tot zover de autoberichten... Eigenlijk. Ja, nou ja, dus dan nog even een stuk muziek ja, draaien, Ger. Ja, ja, ja laten, laten we dat doen, jongen. Ja, uh, dan kijk ik jou even aan. want Het leven is hard genoeg. Het vind je niet? Hé? Ja. Mooi verhaal, hoor. Ja. Mooi ja. verhaal. See long down the line. friend better to stay I guess I move along Away the blues I'm tired of being used I want everyone to know ik weet niet of wat dat uh, dus ja, dus ja, maakt ja, er ja. helemaal niet uit jongens ik dus nee, dus ja, had het het helemaal... nog wel eens dus, uh, je, je mist niks in ieder geval dus wat dat er gaat. Ach, dat zeg ik toch ja. hey wordt in een No man is het Omit. wat zeg je allemaal we hadden vroeger hadden we in Sandvort een polier, die heette de dood ja, oh, ja. In, ja. De, in de in mm -hmm. maar hier is in het uh, aan de Torenvalklaan. in Den Haag ja. is een dierenartspraktijk het ook de dood drie een drie heren en dames drie dierenartsen en moet jij Raloeze heten? Nou? nou, dan zullen er ook wel een de dood heten dan. Nee, uh, of de hond? Van leven Kip en Os. Oh, die manier, ja. Dieren Ja, dat is inderdaad uniek, ja. Van leven Kip en Os. We hebben ja. een toor aan dierenartspraktijk. Ja, je nou, kan niet ook... Je... We houden nooit meer... Ja. We doen elk jaar bij Radio 58 die, uh, die schaamnamen. Uh, ja. uh, maar ik begreep dat het weer uh, modern is... om dus je huisdieren na overlijden te laten opzetten. Hè? Dat zag ik op televisie gisteravond. Oh, dat is ook een bizar... Uh, dus ik zou het een beetje dier, gek dier, vinden. Ik, zijn, ik ben dol op mijn oude katten allemaal. En, maar die om ja, Zou je op, die nou elkaar, opgezet nee. in het halletje? In aan de andere dat? kant, ik heb ook uh, van die hertige wijtjes gewoon aan mijn muur hangen. Een, een oh, moeflon. Ja, ik is, heb nooit is, is, een, een favoriete of... moeflon gehad. Maar ik heb wel moeflonkoppen nee. in mijn huis hangen. Ja, laat me je moeflon zien en ik zeg wie je bent. Ja. Is dat jouw moeflon? Of ben je blij om te zien? Klinkt een beetje smerig, vind ik. Ja, een moeflon, ja. ja, moeflon is natte een beetje gek, de raar, ja. ja Een beetje natte moeflon. Eh, ja, de, de lucht van ja. een natte moeflon. Dat groeit zo'n ja. lucht Die modderpollen geur. van natte moeflon. Ja, een zieke genoeg. <slacht> natte voef <laughs> en dat bedoel ik. Nou, Over ja. even. Het was een bekerduil in Brazilië. Jullie favoriete sport? Voetbal? Ja. Voetbal, voetbal. Het yes. is een Boavista en Goeia. Ja. En de, de, de, de scheidsrechter van dien is Dennis da Silva Ribeiro Serafim. Oh, dat is een mooie hey. naam. Ja. Als je zo'n naam hebt, dan, maakt niet uit wat je doet. Het is mooi. Dennis da Silva Ribeiro Seraphim. Ja. Nou, Dan mag je alles doen voor mij. Maar dat ja. was de scheidsrechter. Maar uh, die had, was vergeten een kleine uh, plas te doen. Oh. Dus die stond bij de aftrap op de middenstip. En hij plaste dan over het hele publiek en alle spelers bij. Had hij een kleine ongeluk? Die past oh, gewoon hey. de broek vol. Terwijl daar ja, dat daar... Go. Niet heel veel. Nee, de dus filmpjes gaan uh, natuurlijk gewoon all yeah. over the place. Een mooie naam. Ja, als er nood aan de man is, dan ja. Je hebt er ook wel eens een onge onge klein ongelukje gehad, Frank, of niet? Ik ik moest, ik nou, ik heb er nog eentje. Ik ja, mag ik, het ik, afkloppen, maar niet. En niet in de klas vroeger... dat je te laat was met je vinger opsteken. Nee, nee, nee, nee, bij nee. mij wel. Ik heb een keer meegemaakt. Ja. Uh, ik was op vakantie in Zuid-Limburg. En ik liep daar even na het uh, eten... lekker even uh, zo'n rondje om het hotel. Een beetje door Duitsland. Want dat uh, lag uh, daar vlakbij. En op een gegeven moment... ik denk, oh... Het gaat helemaal niet goed. Ja. Ik, ik kreeg echt last van mijn buik... En ik kon het niet meer. Op dus nummer twee, uh, rubbetje uh, over ogen. Oh, ja, ja ik kon het, kon het echt niet meer ophouden. Dus op een gegeven moment ben ik uh, naar zo'n maïsveld in gegaan. En ik heb daar mijn behoefte gedaan. En ik heb me met zo'n blaadje van een maïskolf... <laughs> ...heb ik maar echt gewoon het wordt maar... heb uh, ik ja. gewoon ja, ja. maar gedaan. Uh, ik heb het netjes verteld. Maar heb je nou in een Duits maïsveld Ja, een Duits maïveld. Dat je niet. Echt in een Duits maïsveld En het kwam er in één keer zo... Ik zou zo, er helemaal uit. We hadden het meer over nummer 1, over plassen. Ja, maar goed, dat in dat dit geval... Uh, ja, lag je niet dit... meteen door naar nummer 2. Ja, nou ja, goed. Ja. Uh, ik, ik moet toch wat. Ja. Uh, ja, maar de, maar de zomer, nou, hij is dichtbij dan. Laat ja, eerst. Ja, ja, nou, ja. ja, nee. Niet, nee? Ja, zie, ja, toch, nee ja, toch ja, ook. Niet? Nee, ja, ook, toch. Ook. Goed. Maar uh, dat, was, uh, dat was mijn moment in houd een Duits-Maifilm. Houd het kort, juist. Ik heb het al verteld. Ja. Nee, nee, nee, nee, we gaan eerst de kolom doen. Kom, zeg. Uh, we, we moeten ons een beetje aan het uh, protocol houden. Dus uh, uh, het woord is aan Tino. De kolom van Stijn. Empty Nest. Wat is het verschil tussen kinderen en terroristen? Het antwoord is: met terroristen kun je onderhandelen. Het aanrecht ziet eruit alsof er een clusterbom is ontploft. En wie zet die lege drinkpakker steeds terug in de koelkast? Waarom wordt de kapstok nooit gebruikt? En wie vergeet, tussen aanleidingstekens, het steeds om de lege wc-rol te vervangen? En waarom moet er een spoor van kledingstuk als kruimels naar de slaapkamer leiden? Voor wie kinderen zonder luiers heeft, deze top 5 is ongetwijfeld herkenbaar. Voor wie nog geen kinderen heeft, wees gewaarschuwd. Sinds deze week is het huis leeg. Dat wil zeggen, onze kinderen wonen allebei in Amsterdam op kamers... En dan word je van alle kanten gewaarschuwd voor het emptiness-syndroom. Of zoals die mevrouw gisteravond zei... toen we een marktplaatsnachtkastje van onze dochter ophaalden... ach, ik heb er al jaren nog steeds last van. Toen onze eerste het ging... kwam hij in het begin nog een paar dagen per week naar Zandvoort. Vooral als het goed weer was natuurlijk. Dan konden we langzaam maar wennen. Bij de tweede zal vanaf deze week waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. Want die werkt ook nog eens in de keuken bij een Strandtent. En dan zijn wij natuurlijk een heerlijk all-inclusive rustpunt om de hoek. Om te weten wat ons te wachten staat als ouders... heb ik het emptiness-syndroom even opgezocht op internet. Hij stond het al te janken toen de eerste op zijn fiets naar de Berenbare School ging... en onder dramatische vioolmuziek het tuinpad afreed. Het is waar volgens de wetenschappers. Je krijgt een gevoel van verlatenheid en er komt hier en daar enige melancholie en verdriet om de hoek. Aan de andere kant schijnt het verdwijnen van je kinderen ook een positieve invloed op je eigen relatie te hebben... zeggen de heren en dames professoren. Je hebt meer tijd voor elkaar, de verbinding met je partner wordt intenser... en je seksleven gaat er volgens berichten op vooruit. Nee, daar zit ik op te wachten. Nog meer praten en een iets te krap Batman pak op het nachtkastje gaan staan, de jachthouding. Ik zat meer te denken aan het uitleggen van mijn racebaan in een van die lege kamers. Nee, dat empty nest syndroom, dat laat ik mooi maar voorbij gaan. Ik zie eigenlijk alleen maar positieve zaken en laat zo'n dus teflon van me afglijden. En verder gooi ik vanaf vandaag mijn jas op de grond. Ik heb een toren van lege wc-rolletjes gebouwd. Ik grijp heel vaak mijn eigen lege pakken uit de ijskast. Ik laat me zo op het aanrecht lekker staan en ik heb nergens last van, joh. Lulverhaal, lege nest. Meester, Jaapskun nummer. En meer en meer gaat over uh, de social media cultuur en hoe uh, het een invloed kan hebben op uh, het lichaam van vooral uh, jonge vrouwen. even afgelopen donderdag, want deze opname... die hebben wij hier zelf uh, gemaakt. Want, uh, ah, opname een... is goed, hebben ja, een liedje? maar ik uh, denk dat Marcus... <laughs> uh, nou ja, Morgen, uh, mag ik even... Uh, dat, dat, dat is toch wel... Uh, een compliment waard in de richting van Marcus... die uh, dat uh, doet, maar doet het nog... Uh, dan nog eens een keer dunnetjes overheen... gaat hij in geluid? Dus weet ik allemaal wat. Uh, Jacob die Edward uh, gaat over... Uh, nou, wat hij al zelf uh, bij de introductie had uh, verteld... over dus, uh, de rol van sociale media... bij jonge dames. Hij heeft, nou, uh, aanleg voor talent... Dat hoor je. Ja. Ja, uh, ja, en ik denk dat dat wel eigenlijk zijn weerslag mag hebben in ja. uh, Hij heeft in het ook een hele mooie toekomst achter de rug. Dat dan? Dat ook gehoord, ja. ja. Wat dan? De ja. hey. moderne man, hey. in, uh, of uh, wat zeg ik, de romantische man in de moderne tijd. Zo omschrijft hij zijn uh, muziek op dit moment. Op dit moment. Oh. Houd kort, ja. Ja, nee, ik, ik zeg niks meer, want ik, ik, heb, uh, ik, uh, ik heb genoeg. Mag ik, jij hebt niet een heel groot hoofd. Ja? Wat zeg je jij allemaal? Ik hebt een, groot een heel groot hoofd. hoofd. Ik heb een heel klein hoofd. Ja, ja. ja nou ja, dat bedoel ja. ik. Daarmee bedoel ik. Is nou, jij? 738, dat behoorlijk hoofd wel. Wat heb jij? Jij bent best wel een aardig knijter. Ja. ja. Het is ja. Nog ja. En, en, en, en ik? Jij hebt ook een flinke jongen. Je, je Het is oh. dus geen hoofd, het is dus een kanus wat jij hebt. Maar, maar, <laughs> nou. nee, maar zo gun ah, nee, eh, nee, nee, ik niemand. zo kanus Nee, kanus maar, schun ik niemand. Lekker dan. je hoofd pas bij je lijf. Nee, zo kanus geef ik niemand. Maar jij hebt een klein hoofd. Ik heb een klein hoofd. Maar ik heb een redelijk groot hoofd. Oh. Maar ik ben ook groot. Dus niet ja, helemaal. dat maakt niet uit. dan. Maar er is dus, Ik wist dat helemaal niet. Maar er is een vrouw in Amerika die heeft 7000 dollar betaald. En dan heeft ook een filmpje weer gepost op TikTok. Koo -koo -koo. Koo -koo. Koo -koo. Uh, die had namelijk uh, een te groot hoofd, vond ze zelf. Okay. Ik wist niet dat het bestond. Maar je kunt dus blijkbaar je hoofd laten verdwijnen. Huh? Ja, om nee, nee, heel Nee, ze heeft haar ja, 26-jarige dame, Camilla Coleman Brooks. Die heeft haar voorhoofd heel lang bedekt gehad met haar. Haar voorhoofd was 8,5 centimeter groot. Dat is 2 centimeter groter dan normaal. Dat is best flink okay. ook blijkbaar. Maar ze heeft nu uh, haar hoofd uh, uh, verkleind. Dat zo. kan dus blijkbaar. Ja, en je zou zeggen dan dat je misschien nee, je hersenpan... Uh, in de, in onder... Nee, je kunt ook. Je hersenen onder ik... Je, moet, je hem moet hem heel heet was. Het is dus bij jou niet gewoon, dat ja. gebeurd al. Ja, de oude Indianen deden dat al, maar er was iemand wel dood. Dan was je dood. Ja, Shrunkene, shrunk shrunk ja. ja. ja. hè? De cannibalen deden dat. Ja. Maar goed, het ja. kan dus pijn. Kijk jou een <laughs> beetje aan, Jaap, als je wil. Voor zeven roodjes ben je helemaal rood. Ja, ja, ja. Ik moet eerst een iPhone hebben om te bellen. Dan ga ik gewoon weer ja. denken ja. ja, over een Ik eerst vragen voor een iPhone. Ja. Dan kan ja. je het moet Dan bellen we ja. een dokter. Ja, ja precies. Ja, je ja, <laughs> en een crowdfunding-actie dan meteen opzetten. Je moet, ja. op zetten, hè. Wat dat je moet gewoon je hoofd onder de koeken houden. En dan wordt hij vanzelf klein. Ja, ja, ja, ja. Het is net groente wat je in, uh, ja. in de koekenpas stopt. Dat je, nee, maar We zouden ja. toch kunnen zeggen: help Java kleiner te maken. Dat zou toch kunnen? Ja, dat kan. Jaapie een mooie klaar. actie. Ja, een mooie actie. En dan kopen we er stiekem een iPhone van. Ja, ja. Heb ik er alleen geen broer je... meer aan, want ik ben een kopiekleiner. Dus. Ja, ja. Ah, vijf mensen. Dus uh, ze gaan weer volgende week verder met drie personen. Want uh, ja, kopiekleiner. Nee hoor, ja. Nee hoor, ja. Nee hoor, ja. Ik Absoluut. zou het heel sneu vinden als dat allemaal mis zou gaan. Ja, echt hoor, dat zei hij nog. Ja... ja. Ja, is dat zo? Ja, nee. Ik vind maar ik toch fideel uh... van je dat je ja, dat zegt, maar Ger. Ik vind, ik, vind, ik vind dat jij ook uh, je, je, je bijdrage echt Houdt levert kort, aan he? dit. Uh... Gaat <laughs> het kort? Ja. Uh, bij mij zit hij dat. al. <laughs> Krijgt hij nu van zijn vriend of zijn zoon <laughs> Ja, ga door. Soms een beetje door. Ik heb last van een uh... goed humeur. Kom op. Oké, oké. Goede Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, welke heb je uitgezocht, Ger? Nou, die ene. Ah. Juist, juist. Ja, die, die kan ik wel waarderen, deze. Father, West his Sunday best? Mother's time, she needs a rest. The kids are playing up downstairs, sisters saying.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 Madness! En de oude ja, er is er is een cover gemaakt voor een commercial in Nederland. Ja, oh, nou, dat is blaartrekkend. Zeg. Ach, verschrikkelijk Frank, ja, zeg so, jij er nou eens wat van? Het is echt een afgrijzelijk nummer. Ja. Als je een lied zo misbruikt. Ons huis, is het, is dat, ja. daar voel ik me thuis. Ik denk, ja. Daar heeft ook een crea oh, crea creatief op gezeten. Die moest Volgens mij moest die schijten. En toen dacht hij van, weet je wat doe? Ik schrijf het een Maak hem meteen een blaad van. Wij zijn energie Al dus schrijven van prachtige titels zoals Kale Kano. Ja Kano. Wat jij hebt afgelezen is volgenomen. Dat is Ik heb hem gisteren nog even. Jongens. Ik heb hem gisteren gedaan nog een paar keer. Laat duidelijk zijn. Ik ga wegleen, maar ik weet nog niet waarheen. Is toch een hele mooie. Ja, klassieke is. Maar Kale Kano daarentegen. Die komt voor Frank. Ja, natuurlijk. Lekker in ja, maar hij was, ik, vind hem, ik vind hem wel... Uh, wel toch hey, jongens, een goede lading hebben... vind ik eerlijk gezegd. Ja, en waarom het, het, het, de, de schuttingwoorden zijn er namelijk niet in gebruikt. En je weet toch waar het over gaat. Ja. Dus het ja. Dat ja. gaat en dat, nee, daar hebben problemen. we er ook een van gemaakt. En dat heet... Warme uh, uh, brie biii. en dan een ja. Dat is echt heel hele mooie. dat is heel mooi. oh, je Even, brie. Ja. Ja. <laughs> even wel iets anders nog. Ja. Uh, wij... We zijn goed bezig hè? met alles erop en eraan en geen verschil meer proberen te creëren. Links, rechts, man-vrouw, vrouw. Afval scheiden. Afval, scheiden. afval scheiden, we zijn helemaal al ja. allemaal. Maar uh, in Frankrijk gaan we even een stapje of vijf terug. Oh. Er is een Franse vrouw door een rechtbank in Frankrijk verplicht ja. uh, om coïtes met haar man te hebben. Hallo, bent u daar nog? Pardon. Oh ja? Ja. Oh, Kijk, ik kom even wijken, niet meer weg met die schat Ik Is het niet honderd stappen terug. Nou nee, ja, precies. <laughs> dat is een vrouw van 66. nog oh, weet je wel, net gepensioneerd. Ja, ja. Jezus, moet ik weer? Ja. Weet je wat dat? Zij vertikte het er liefst met haar man te bedrijven. En uh, de man is naar de rechter gestapt. Ja. En de rechter heeft hem in het gelijk gesteld. Hoezo? Je meent het. Ja, echt. Ja, Zij ze, <laughs> ze moet, ze moet nu verplicht met, met, met, met haar man naar bed... <s!!!: coughs> nou ja, doe lekker. het lekker... De raad heeft geoordeeld dat ze een huwelijksverplichting uh, schond. Dus. No, nou, ik vind het wel... Het is eigenlijk zo gek nog Ja, Nee, eigenlijk nu ik het zeg. Nou, dan komt die kale kano in één keer voorbij, hoor. Die kale kano, ik zie hem alweer helemaal Maar goed. Maar die rechtbank had waarschijnlijk nog een guillotine in zijn achtertuin staan. Dat kan toch niet? Ja. Dus, ik denk gewoon dat die rechter zelf ook gaat. Ja, ja. <laughs> Heel geil, mannetje. Ja. Die vrouw van die rechter heeft al jaren geen zin meer. Nee, precies. Die <laughs> is zelfs maar die ligt op de linker. Ja. Ja, ik denk, ja. Die kijkt wel uit. Die ligt altijd op de linker, de rechter. Hé, <laughs> hey Frank. Jij kent uh, Roy Grasso. <laughs> ja, Roy Grasso. Ja. Ja. En uh, jij hebt er vaak gesproken. Ja. En uh, ik weet jou wat zijn favoriete nummer is? Nou, ik denk van Oscar Harris. Maar ik weet het niet. Nee, niet van Oscar Harris. Dat nee. is dit. Ja, ik heb hem openstaan. Oh, ik niet. Dan moet je wel het geluid aan zitten. Ja, ja dat is Geblieft, waar. Ik vind he? he? je hem openstaan. Hier, jongen. van Panamari, en Jan Ik heb een deuntje in mijn Oké. Oh, het is ook kooi, die jongen hoor, jongen, fris. Nee, niet. Die heet uh, Damaru. Dam, Damaru heb ja, ja, met Jan Smit een tuintje in mijn hart. Ja. Dat, dat uh, ben jij toch zo? Helemaal leuk. Helemaal. En ik, uh, ik heb een keer een optreden gefilmd van, van, van Jan Smit... En dan, dan gingen dit nummer zingen. Uh, uh, dus die Dameroe. Maar die heeft gewoon het hele optreden op dat podium gestaan. Naast Jan Smit. Ook bij de liedjes die hij niet zong. Nee. Oh, ja? <laughs> ja, dat was... <laughs> nou, ik vond ik wel leuk. Want, <laughs> <laughs> ja. dat zo nu ze toch zijn. Ja, ja. Maar wie hebben we nu als Nederlandse afgevraagd? Dajungu. Dajungu. <hast> ja, maar... Malta en Zwitserland worden als de grote winnaars. Favoriet. Uh, Leg waar? Ja. En meestal komt dat uit. Oké, okay, ja. want ik wou die kleermaker van die die, Jungu, die heeft hem volgens mij een bakkie opgehaald. <lacht> Heb je dat misschien toch dat hij. Uh, ja. ja, maar, maar luister. <lacht> ja. Er ook, op een gegeven moment was er zo'n jurk, gewoon treintje Oosthuis. Er kwamen 16 kabouters onder vandaan. Of zo. Ja. Dat is ook iets, ja. weet je wel. <lacht> 16, ja. Nee, maar er, kwam onder, er kwamen <lacht> mensen onder die jurk vandaan. Al. Dat is echt allemaal. Ik heb net zo'n wel boeken ja maar, ja, maar zij heeft op Zergwerper gezeten toch? Ja, heb ik ook gehoord. Dat is ook geworden. geworden. Wat zijn manieren om energie op te wekken, Ger? Is ja, dat zal 10? ik je vertellen. De top 10. Uh, Moeten we raden of wat? Nee, nee, nee. Ik, ik vertel dat. En dan, ja, maar het is leuk als we raden. Ja, lukken. misschien. Wat denk jij dat er op 10 staat hier? Op 10. Ja. Als een wat energie? Heik. Een, een, een manier om zelf energie op te wekken. Hard fietsen ja. en nee, dan zeggen ik als eerste zonnepanelen. Nou, je zit, ja, je zit in de buurt. Hij heeft wel met de zon te maken, maar het is de zon oven En dan eh, met de zon over? Of kook je met de energie van de zon. Oh ja. Ze bestaan meestal uit een houder van een pan en een open koepel met ja, ja, volle Als de zon niet schijnt, moet je uit eten. Ja, dan moet je <laughs> <Ja. hijen> moet je, nou, dan je dan de uit de uit de Alles is niet eerlijk. Krijg je koud vlees? weg. Ja, okay. bij een tafeltje reserverd bij Molly, misschien wel. Hey, op negen, dat, oh. Nee, op nee, negen. kan je niet. Denk ik. Uh, nee, maar ik hoef niet. Op oh, volgorde te raden. Ik kan er gewoon gaan. Ik zei, uh, wat kun je doen zelf om energie op te wekken? Nou, dat kan met een zonne, zonnepaneel of met een windboom. Ja, natuurlijk kan dat Met stollen, Een top 10 begin je toch bij 10. Nou, ik, en ik zeg niet tien. Nee. Jij denkt dat, ja. dat wij nu negen moeten raden. Ja. ja. Oké. Okay. Zeg ik uh, zonnepaneel? Nee, windboom. Windboom. Windboom. Windboom. windboom. Niet een, wind. oh. <laughs> een windboom. natte windboom. Een <laughs> natte wi windboom. windboom. Een windboom is een op de natuur geïnspireerde variatie op de windturbine. Het een bestaat molen, een, me dus, ja, een, een, een mentale constructie van tam, stam en takken. Hier zitten tientallen blaadjes in die alle mini-turbines zijn... De gemiddelde windboom produceert 400 kilowatt energie per, kost 30.000 euro. Dus het is gewoon, duurt 30 kort jaar, jaar dat ik hem terug heb ja, precies. Ja, Dus als er geen wind is, moet je het eten. Dan moet je het <laughs> ja, ja. ja, ja. eten. Dan weer. Je ja, ja. gebruikt ja, ja. gewoon fietsen. Ja. Ik, ik moet denken aan over die, over die windmolens. Nee, even heel kort. In, in, steen, in Steenderen stond daar zo'n molen ergens. En die hebben ze later bij Floris gebruikt. En daar hadden ze op een gegeven moment in die tv serie een paar van die. Engelmannetjes aan die wieken gehangen. Oh ja, ja dat, dat, dat, dat, daar moet ik aan denken. Acht. Ja. ja, acht. Nou, wat denk je? Ja, ik, uh, ik zie ik het. Denk dus uh, zonnepanelen. Heb ik denk Bijna! <laughs> <laughs> het, het zonnendak. Een dak waarvan het de dakpan een klein zonnepaneel oh ja. is. Ja, dat ja. ken ik. Ideale manier om zonne-energie ja, te gebruiken. Ja. Uh, het duurt alleen 20 jaar voordat je het terug hebt verdiend. Okay. Ach, oh ja. dus jij wordt bij mij geen windboom en geen... Maar jij wordt dak. Van die eerste 20 jaar kan je niks zeggen. En windbuil. Zes, en wind. zes. Zeven. Oh nee, zeven. zeven. Uh, ik zeg... Uh, misschien verrast. Mag, ik, mag ik ook misschien een keer? Mag ik, nee, nee? ik even op? <laughs> <laughs> ik zeg zonnepanelen. Oh. Nee. Z uh, micro uh, Ja. Nee, die had jij zeker in jou. hoofd. <laughs> ja. <laughs> <laughs> nou, het is een heel systeem. Duurt ook 18 jaar. Gaan we ook doen. Zes. Ja. Zonnepanelen. Nee, windturbine voor nee. thuis. <laughs> Ergens we Erg we een kleine kent, windturbine. Ah, uh, het komt eraan. Hè? Kleine windturbine kost 15.000 euro en uh, terugverdiend in 18 jaar. Dat is geen okay. geld. Als het niet waard? Nee, dat is geen <laughs> nee, geld. Maar als, en als je winst een wind staat, dan ga je uit eten. <laughs> dat is ook goed, ja. <laughs> op vijf, jongens. Kom op. Uh, ik zeg... Uh... Zonnepanelen? M bijna. Uh, ik zeg een uh, zonneboiler. Zonnet. Nou, nou Oe, je nou, zit in de buurt. Je nou, zit in de buurt. Je zit er echt in ja. de buurt. Oh, echt? Ja. ja. Kosten zijn uh, in combinatie met een uh, zonnepaneel. Dus is wel een <laughs> beetje <zonnegebruik>. Het <laughs> Duurt maar 16 jaar voor ik terug. En dat is de zonne-airconditioning. Ja. Maar wat, ja. wat heb ik nou... Ja. Nou, ja, oké. Okay. Als nee, ik zon schijnt, dan het airconditioning oh. aan. Ja. Op vier, je noemde het net al, uh, Tino. zonnepanelen. Ja, zonnepanelen. Nee, zonneboilers zijn niet. Nee, ik blijf... Ik maak het, ik, luister, waar ik zonnepanelen zei, bedoelde ik eigenlijk boiler. En ja. waar ik, ik boilers zei, bedoelde Bedoel, ik dacht dacht, zonnepanelen. Het. Stop de tijd. Ja. <laughs> maar ik vind nee. het, een uh, zonneboiler voor vier personen kost 2000 euro... na aftrek van 1000 euro subsidie. Dus eigenlijk 3000 euro. En terug voor tientijd is... Vijf zestien jaar? 16 jaar. Nee, 16 jaar. 16 zestien jaar? Ja. Zestien jaar. Nou, zon, als de zon niet schijnt, wat dan? doe je, je dan? Wat moet jij ja, dan? moet jij het eten, brokkoord. Ja, <laughs> ja. <laughs> nou, dan nemen we op drie. Uh... Mag ik raden? Ja. Zonnepanelen. Nee, nee. luchtwarmtepompen. <laughs> nee. Luchtwarmte. Oh, de luchtwarmtepompen. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en die heb ik standaard op mijn fiets zitten. Dus, ja, precies. De, ja. ja, als je je uh, hebt gegeven. Hoe kun je energie opwekken? Door ja. Ja en warmte op een pomp, <laughs> waar, waar, warmtepomp die lucht als bron gebruikt, is de helft gekoper dan aardwarmtepomp, omdat er geen graafwerk aan te pas ja. komt. De luchtwarmtepomp heeft een aanzienlijk lager rendement, waardoor de tijd ongeveer. 16 jaar. 14, 14. jaar. 14 jaar. Oh, nou, ja. Als het de, als de in de buurt. Ja. Ja, en als er Noord-wind staat, moet je uit eten. Dus, uh, ja. want, uh, ja. Maar het is allemaal bullshit. Het hele aardwarmte... Ja, ja, natuurlijk. Wat is aardwarmte. dan op twee, Frank? Zonnepanelen. <laughs> ja, niet? Nee, nee Aard, niet. aardwarmte. Wel goed geraden hoor. Aardwarmte, ja, aardwarmte ja. ja. Nou ja. Uh, Tino, ja. kost gemiddeld 14.000 euro. Het ja. duurt 12 jaar. Nou, 12 ja. jaar is uh, maar niks. Maar wat nou als iedereen dadelijk van aardwarmte gebruik gaat maken... Dan warmt dus, want er zit al, de grond zit al vol met leidingen. en dan warmt dus het, het, het waternet, ja. gaat opwarmen. dat is lekker. Dus dan krijg je dus het probleem... dat er ja. uh, misschien in het allerkwaadste geval... zelfs ook in ons land met de fijnste <lacht> Sorry. Sorry. Sorry. gehoor moet worden toegevoegd... <lacht> om de Salmonella-bacterie buiten het huis te houden. Snap ja, ja. je? Maar jongens, wat staat er op één? Ja. Zonnepanelen! Zonne ja, ik heb geen idee. Nee, nee, nee. Ik doe. <laughs> ja, ik, ik doe. <laughs> en ik durf, het tien keer genoemd. Ik dan het valt op het zich wel paneel. mee. Een set van tien panelen op je dak kost uh, inclusief een omvormen installatie. Een btw kost 4500 euro. Geen geld. De gemiddeld hè. komt er 2600 kilowatt stroom uit die het systeem oplevert. die bespaart ongeveer 600 euro per dag. Per, uh, per jaar en, en uh, de terugverdientijd is 7,5 jaar. Ja. Nou, dat is de moeite waard, ja, hoor. Dat ja, is dan de moeite. Ik zeg, uh, ja, ik zeg In zonnepanelen. In combinatie met airconditioning ja. Ja. en de boom. En als de zon en de niet. Je je een half tonnetje kwijt, maar ja. over een jaar, 15 heb je er niks mee. En een paar windturbines. Een op windturbines ja, precies. Nou, dat gaat je ja. niet mis, ik weet doe niet je mee. Of je nooit uit eten. Als de zon niet schijnt, moet de open haard aan. Jongens. Ik zeg uh, tot volgende week, want nou, uh, we gaan uh, volgende week weer verder. Dag hoor. Ja, bedankt voor lucht. Zff, het lucht. Het ritten van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.